1 uur. Het NOS journaal. Mark Visser. Goedemiddag SP in peiling even groot als VVD. Syrië kondigt nieuwe amnestieregelingen aan en derde overlevende uit cruiseschip gehaald. Het weer: de bewolking lost geleidelijk op. Het wordt 4 graden in het oosten en 6 in het westen. Morgen en dinsdag zonnig en het wordt dan 2 tot 4 graden. In de nachten vriest het licht. Premier Mark Rutte ziet het niet snel gebeuren dat hij met de SP gaat regeren. Dat zei hij zojuist in het televisieprogramma Buitenhof. Uit de peiling van Maurice de Hond blijkt vandaag dat de VVD en de SP... allebei 30 zetels krijgen als er nu verkiezingen zouden zijn. Verslaggever Marcel Bril in Den Haag. Marcel, dat klinkt niet echt als een verrassing, hè, dat Rutte niet met de SP samen wil. Nee, inderdaad niet, want de SP en de VVD verschillen enorm van mening over allerlei onderwerpen. Alleen zei SP-leider Roemer een week geleden, ja, ik zou in de toekomst best met de VVD in zee willen. Want uh, dat doen we immers in de provincies en gemeenten ook, en dat gaat eigenlijk best goed. Maar jammer voor Roemer, Rutte is minder enthousiast, ook al sluit hij natuurlijk niks uit. Nou ja, ik, ik, ik, ik ken Emil Hoemer als een, als een uitermate sympathieke en talentvolle collega. En met hem ja. in één kabinet zitten als personen, dat lijkt me enig. Uh, dat lijkt me enig, maar inhoudelijk is dat nogal wat. Hè? We regeren nu CDA VVD in Brabant met de SP. Ja. In Zuid-Holland met D66 CDA, VVD en SP, dat gaat daar goed. Maar ja, in de provincies heb je niet...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 Marcel, het was een interview van bijna een uur. Het ging over allerlei onderwerpen natuurlijk. Ja. Um, ook over de crisis in Europa en over het nieuws van vrijdag... dat Frankrijk de triple E kwijt is geraakt. Is hij daar bezorgd over? Ja, toch wel een beetje. Uh, Nederland heeft die status niet kwijtgeraakt. Maar dat afwaarderen van Frankrijk... dus de financiële markten die hebben minder vertrouwen in dat land... dat kan gevolgen hebben voor heel Europa. Dus voor Nederland is het direct nog niet zo erg. Maar voor Europa kan dat wel zo zijn. Nou, het heeft een ander effect, en dat is wel vervelend. Uh, dat is dat het Europese noodfonds heeft ook een drie A's heeft. En het lastige nou is, als Frankrijk wegvalt... Ja, dan, dan kan dat gevolgen hebben voor wat landen als Duitsland en Nederland moeten doen. Ik zij... heb daarover getelefoneerd ja. gisteren met uh, de Duitse kanselier. En, en ook zij uh, en ikzelf zeggen, het is nu extra van belang dat we...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 Ja, een permanent noodfonds snel invoeren. Dat is iets wat uh, hij uh, vindt dat moet gebeuren. Dus hij probeert er weer iets positiefs van te maken... van dat toch wel negatieve nieuws uh, over Frankrijk. Dat noodfonds moeten snel komen. Want uh, uh, zeker omdat Rutte ook voorspelt... dat het komende jaar voor ons allemaal slechter gaat worden uh, dan in 2011. En om in 2013 weer te groeien... moeten zowel in Nederland als Europa doorgepakt gaan worden. Dus dat noodfonds moet er uh, snel echt definitief uh, komen... en goed gevuld worden. En ja, of dat allemaal gaat lukken, dat zullen we toch echt af moeten wachten. We wachten het af. Verslaggever Marcel Bril. De Syrische regering heeft een nieuwe amnestieregeling aangekondigd. Correspondent Sander van Hoorn, wie zijn de gelukkigen die daarvoor in aanmerking komen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Kijk, er zijn wel eerder amnestieregelingen geweest. En daar bleken uiteindelijk alleen maar mensen met uh, diefstallen bijvoorbeeld. Uh, gelaten te worden. En niet de mensen uh, waarvan de regering zegt. die hebben bloed aan hun handen. Die hebben met andere woorden tegen de regering gevochten. Dit lijkt wel wat breder te zijn. Maar ja, hoe breed en of het uiteindelijk ook uitgevoerd wordt. moet allemaal afwachten. Waarom komt de regering nu met deze regeling? Omdat uh, internationale druk voelen, natuurlijk. Die is heel groot. Bijvoorbeeld nog in Libanon hier. Ban Ki moon die heeft gezegd dat Syrië moet stoppen met het vermoorden van de eigen bevolking. Um, in die internationale druk is Rusland ook heel belangrijk. Dat is een land dat nog altijd achter Syrië staat en uh, de Syrische president nog altijd de ruimte geeft. Maar Rusland wil daar af en toe wat voor terug hebben. En zo'n gebaar, zo'n amnestieregeling zou bijvoorbeeld daarvoor bedoeld kunnen zijn. En heeft de Arabische wereld al gereageerd? De Arabische wereld die zit toch op een ander spoor. Ze zijn heel erg verdeeld, dat moet je wel zeggen. Maar je ziet dat al lange tijd Qatar bijvoorbeeld... het voortouw neemt in het uh, bijvoorbeeld opleggen van sancties tegen Syrië. En uh, zij stonden al voorop om te zeggen... dat Syrië als lid van de Arabische Liga geschort, geschorst moest worden. Ja, nou, Qatar heeft dus nu gezegd, misschien moeten we toch eindelijk er maar eens aan denken... om militairen te sturen. Arabische militairen, dat wel. Dus bijvoorbeeld niet de NAVO, maar even zo, militairen naar Syrië. Dat zegt Qatar. Hoe de andere Arabische landen daarop reageren is nog niet bekend. Dankjewel, Sander van Hoorn. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De brandweer heeft een derde overlevende weggehaald... uit het gekapseisde Italiaanse cruiseschip, de Costa Concordia. Het schip voer vrijdagavond bij het eiland Giglio... in de Middellandse Zee op een rots en kapseisde. De overlevende heeft een been gebroken, maar verder gaat het redelijk met hem... zegt correspondent Andrea Vrede. Het is een, het is een Italiaan, dus het is zelfs een lid van de bemanning. Begrijpen we een hooglid van de bemanning die dus, waarschijnlijk... omdat hij zijn been gebroken had, het schip niet eerder heeft kunnen verlaten... En nou, daar komt het aantal reizigers dat uit het schip gered is op drie. Uh, wie waren de andere twee? Ja, dat, dat is eigenlijk heel triest. Het waren twee mensen uit Zuid-Korea, twee jonge mensen van rond de dertig... die op hun huwelijksreis waren en ze waren in hun hut gebleven. Ze zijn dus ook vanuit die hut bevrijd. Ze waren er gelukkig wel vrij goed aan toe. Ja, dat uh, geldt niet voor in ieder geval een lijst van vermisten... waar gisteren veel onduidelijkheid over was. Uh, toen werd er gesproken over tientallen. Is daar al wat meer duidelijkheid over? Ja, we hebben het nu nog steeds over zo'n 40 mensen... maar het blijft allemaal heel onduidelijk. Hè? Um, op dit moment wordt er nog steeds gezocht. Uh, het is ook mogelijk dat mensen aan de tellingen zijn ontsnapt. Dus het hangt rond die 40 mensen. En er is nog steeds geen echte officiële mededeling gedaan. En uiteraard, uh, dat zal waarschijnlijk pas gebeuren... wanneer ze werkelijk het hele schip hebben doorzocht. Ja, weet je hoe die zoekactie verloopt? Nou, moeizaam. Uh, dat gaat heel langzaam. En er is natuurlijk een groot gedeelte onder water. Dat wordt onderzocht door duikers. Die hebben vannacht moeten staken. hun werkzaamheden moeten staken... omdat het natuurlijk veel te donker was. Die zijn vanochtend bij het eerste licht weer begonnen. En verder is er ook nog een heel team van speleologen... en dat zijn mensen die in grotten naar mensen zoeken... van de brandweer, die dus met touwen en uh, ander materieel bezig zijn... om echt hut voor hut, het zijn 1500 hutten, hut voor hut... dat hele schip te doorzoeken. En er zijn veel blokkades, er zijn veel problemen. Dus dat gaat heel langzaam. Er is dus gisteravond de Italiaanse kapitein gearresteerd... en ook meteen in staat van beschuldiging gesteld. Wat wordt hem ten laste gelegd? Nou, dat is pittig, dat is echt uh, flink. Uh, hij wordt uh, beschuldigd van meervoudige dood door schuld... Uh, van het verlaten van het schip. Uh, het is, ja, hij, hij blijkt, uh, dat zegt nu ook het OM hier in Grosseto... Hij blijkt, eerder het schip te hebben verlaten dan de laatste passagiers. Hij was al om half twaalf van boord. En pas om drie uur zijn de laatste passagiers van het schip gehaald... voor zover we nu weten. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij eigenlijk veel te veel risico's heeft genomen. Hij is veel te dicht langs de kust van het giulio eiland gevaren. En heeft daardoor er waarschijnlijk voor gezorgd... dat het schip op die rots is gelopen en is gekapseist.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 De melding gekregen dat er een gewapende overval was. En op het moment dat deze gewapende overvallers naar buiten kwamen. gaven zij geen gehoor aan het verzoek om zich over te geven. En toen is er door de politie geschoten. De neergeschoten man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar. Ook de andere man is aangehouden. En op een parkeerplaats bij het casino is nog een derde verdachte gearresteerd.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 Nog een keer de hoofdpunt uit het nieuws. SP in peiling Maurice de Hond even groot als VVD. Maar premier Rutte ziet ze niet snel samenregeren. Syrische regime kondigt amnestie voor demonstranten aan. En derde overlevende uit Italiaans cruiseschip gehaald. De autoriteiten zoeken nog naar tientallen vermisten. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. Uit de haal, dat hier over de sterren. Ja, is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune van Max. Gast dit uur Geert Kuiper, trainer bij de TVM-schaatsploeg. En de vliegende kiep, Verslaggever Jules van der Wart op pad in Den Haag. Ojevaars, Lex Schoenmaker zijn de trefwoorden... Het antwoordapparaat waarop u klachten en vragen over de media kunt inspreken... 035-677-6001. Straks een reactie op een klacht ingesproken deze week. Vandaag antwoord op de vraag waarom de Nederlandse media... zoveel aandacht besteden aan de Amerikaanse voorverkiezingen. Waarom is dat hier groot nieuws? Vraag het aan Marcel Gelauf, hoofdredacteur van het NOS Journaal. En natuurlijk Eddie en Evert met hun blik op de afgelopen sportweek. Ze leggen natuurlijk ook weer een wetje... En ik durf te wedden dat het over Ajax gaat en over Aanzet. U, u kunt een mooie prijs winnen bij hun weddenschap. Gastenboek, deperstribune.nl Geert Kuiper, dag Geert. Goedemiddag. Goedemiddag. Assistentcoach bij de TVM Schaatsploeg. En, uh, en zelf uh, een sprinter natuurlijk. Um, maar je doet meer, want je bent ook boer. Hè? Je hebt een eigen veehouder. Hè? Ja, ook dat nog. Ja. Hoe doe je dat allemaal? Hoe doe je dat? Ik had uh, in eerste instantie altijd daarvoor een uh, bedrijfsleider in dienst. Maar inmiddels is mijn uh, zoon 24 jaar oud en uh, die wilde graag boer worden. En sinds de jaren vier zijn we een maatschap en hij woont op de boerderij. Ik ben uh, het huis uitgegaan. De uh, vader is het huis uit. Ja, de ja. vader ging hoort het huis dat. uit. Maar dat mocht ook wel eens ja. na 47 jaar. Dus, uh, oh ja. <laughs> maar uh, ja... Um, nu, uh, het betekent niet dat ik er niet bij betrokken ben, want er is eigenlijk altijd wel wat te doen. Ja. Dus nee, maar ik, ik begrijp, het is traditie in de familie Kuiper dat de zoon blijft en de ouders het huis uitgaan. Ja, zoiets. Want het je het ouders ja. zijn dus vertrokken, toen ben jij gebleven. Ja, dat klopt. En nu ben jij weg. Ja. Maar jij doet nog wel het dagelijkse melkwerk en zo? Nou ja, we hebben een melkrobot, dus het dagelijkse ja. Melk, maar, maar ja, iemand moet moderne aanzetten. moderne boeren, maar inderdaad, er zijn dagen dat ik me daar volledig mee bemoei. En ja. andere dagen zeg maar half, half. Ja, hoeveel koeien zijn het? Uh, bijna 70. Is dat een, ben je dan een groot bedrijf? Hoe, nee, dat is erg, Dat van? is tegenwoordig erg klein. Uh, is dat zo? Ja, dat wordt steeds groter. Je hebt het ook over. Uh, ja, je hebt, hebt natuurlijk ook megastallen, dat mensen al duizend koeien hebben. Maar uh, ja, ik vind dat niet zo'n geweldige ontwikkeling, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, nou, ja, twee keer zo groot als, uh, is al snel gangbaar uh, op het ogenblik. Ja, want zit er dan toekomst in voor jouw zoon? Ja, dat hoop ik wel. Uh, maar dat, uh, ja, dat is wel de vraag of we daarvoor ook nog uh, moeten groeien of niet. Ja, ja en die vraag die moet je ook beantwoorden. Ja. Maar goed, we hebben de eerste aanzet gedaan door een melkrobot te nemen. Dat is de eerste keuze. En we gaan kijken in de komende vijf jaar of het dan rendabel is... om bijvoorbeeld twee keer zo groot te worden, ja. als dat mogelijk is. Want je moet ervan leven natuurlijk. En ja, jullie in dit ben, geval met twee gezinnen. Ja, je bent ik ben een schaatstrainer, dus dat is op dit moment in ieder geval ja. een, een aardige tweede tak. Ja. Alleen, ja, dat is de vraag natuurlijk. Hoe lang blijf je dat? Dat is nog niet duidelijk, omdat dat eigenlijk gewoon per jaar wordt bekeken. Maakt het onrustig, die onzekerheid? Nou, ik ben er wel aan gewend, ik ben inmiddels 15 jaar trainer en ik heb nog nooit langer zekerheid gehad dan twee jaar. Dus uh, hmm. dat is al, al behoorlijk vaak zo geweest en soms denk ik inderdaad, nou ja, hoe, hoe komt het? En, uh, maar ja goed, dat hoort er een beetje bij. Ja. Nou ja, jij, jij bent dus trainer geworden na een mooie, mooie sportloopbaan, succesvol sprinter. We gaan terug dan naar de jaren tachtig, naar nou, jongens als, als Geert Kuiper, Heivergeer Jan Ikema. Ik geloof één keer een nationale titel op de sprint, hè, was het? Ja, ik was vaak tweede. Drie keer of zo, geloof ik. Dus, ja. Maar ik heb het gelukkig ook een keer gewonnen. Ja, maar dat was ook de tijd, Geert. En dan kunnen we even terug uh, een, naartoe, uh, hoorbaar... waarin sporters vaak voor de meest gekke dingen werden gevraagd. Uh, hier is een televisieuitzending, ik meen dat 1985... waarin jij meedoet aan een recordpoging. Dit is de eerste de beste. Vanavond stunt van Kern kerrentvroeg zo ver mogelijk glijden op één schaats. De eerste de beste. En daar gaan we zo snel mogelijk proberen in die eerste 100 meter vaart te krijgen. En dan daar, op dat finishpunt van de 1000 meter, los. Nou, ja, dat gaat erom hier. Geert Kuiper gaat het vers komen, wat rot vindt geeft het op. Kom op, Geert. Daar geeft hij het op. En dat is dan heel duidelijk de winnaar, Geert Kuiper. Geert, jij bent de winnaar. Gefeliciteerd alsnog. We zijn uh, ja, 27 jaar verder, maar je bent nooit Het kennisboek of Records, ik denk dat het nog steeds staat. Ja, uh, het is wel te verbeteren. Want wat jullie deden een recordpoging in drie manches... om de langste afstand te rijden op één schaats? Nou, ja, glijden op één schaats. Dus ja. we, we moesten 50 meter uh, aanzetten zo snel mogelijk. Nou, Dus was ik als sprinter natuurlijk in het voordeel. En, uh, en toen moest je het proberen om zo lang mogelijk uh, op, die, op dat ene been te glijden. En dat was natuurlijk op de buitenbaan van T-Half. En het uh, ja, was niet zo'n geweldig ijs. Als dus ik dat nu bijvoorbeeld in Calgary zou proberen te verbeteren... ik denk dat ik dat dan ga halen. Weet, maar... je, weet, je, weet je nog dus... het aantal meters? Maar het was 316 meter of zo. En 65 centimeter. Nou, die had ik niet meer geweten. Nee. Maar goed, <laughs> nee. ik zat wel in de buurt. Het is belangrijk achter ja. de kom ja. bij, bij het schaatsen. Maar nou, ja. voor Guinness Book of Records is dat heel belangrijk. Hartstikke Stel dat iemand er een centimeter voorbij gaat. Ja. Deden jullie veel van dit soort gekke dingen in die tijd? Nou goed, het was, het, het was natuurlijk gewoon het was een, een programma van de Tros. En daar ja. werkte we als kernploeg uh, toen aan mee. En er kwam wel eens vaker zoiets voorbij. Ik kan me inderdaad herinneren dat we nog eens zijn. Uh, ja, dat we dus gingen curling doen in Eindhoven en dat soort... Uh, ja. allemaal ja. Zou je het, zou het jongens als Sven Kramer, Jan Blokhuis hè, van de TVN Ploeg... Uh, of, of, of iemand als Irene wus bij de dames aanraden om dit soort dingen te gaan doen? oh ja, waarom niet? Ja? Bedoel, dus, mag, het mag het wel? Het mag zeker, want het is ontspanning. Uh, het is op een iets andere manier met elkaar, met iets bezig zijn. En dat, uh, maar dat doen ze dus ook wel. Ik heb bijvoorbeeld de laatste Irene Wus nog in Pavlov gezien. Uh, dat ze pijltjes moest gooien op allerlei manieren en dat soort dingen. En dat... Uh, Hmm. Ja, dat is prima. Ja. Uh, nou ja, je kunt ook geblesseerd raken. Dus uh, ik bedoel, ja, gekkigheid ja, opeens gaat. Wat heb je eraan als je enkel blesseert? Of... <laughs> ja, ja nou, zo gevaarlijk was het niet nee. hoor. Het leek misschien gevaarlijk, maar dat was het niet. Geert, wij vragen onze gasten wat is het nieuws, wat is hun nieuws uh, van deze week? En wat valt jou dan op? Ja, sportnieuws. Ik had, ik, ik, uh, mijn sportnieuws voor deze week was eigenlijk uh, dat uh, Teun de Nooijer en uh, Taken, taken, maar niet werden opgesteld in het Olympisch hockeyteam. 100 jaar ervaring internationaal? Ja, maar het was met name het, uh, de keuze die de coach op dat moment maakte. Omdat ik kijk natuurlijk, natuurlijk ook als coach naar en uh, ik ben natuurlijk niet coach in een teamsport, maar ik kan me wel heel goed uh, voorstellen waarom die keuze heeft gemaakt. Paul van As. In de metafoor uh, uh, kan ik het beste zeggen... Uh, we hebben een bos en we hebben twee gigantisch uh, grote bomen in dat bos staan. Dat zijn Teun en, en Taken en, en we zijn alleen maar gefocust op, op die twee bomen. Als ik nu toch die twee bomen weghaal... Dan, wat er dan gebeurt is dat al het licht, al het zonlicht... gaat schijnen op al het struikgewas en alle, alle, alles wat eronder is. En dat gaat daardoor versneld enorm groeien. En in die, in die metafoor uh, uh, wil ik uh, eigenlijk het team... Veel sneller een stap laten maken en daar ruimte voor creëren. Oude eiken kappen voor om het jonge groen te laten groeien. Ja. Maar er zit veel ruis in het struikgewas. Ondertussen. Zit, dat klopt. Ja, nee, maar dat is ook duidelijk. Bolder uh, wordt natuurlijk ook geholpen dat hij dit uh, op, uh, doet om ze later weer terug te halen. Dat is denk ja. ik iets wat bijvoorbeeld. Uh, ja, dan is het natuurlijk een beetje. dan is het echt heel erg manipul manip ja. manipulatief. Ja. En, uh, wat ja. denk jij? Ja, dat hoop ik eigenlijk niet. Ik bedoel, hij, hij, als je deze keuze maakt... en je probeert inderdaad het team beter te maken... door er twee mensen uit te verwijderen... Die, die eigenlijk het niveau dus nog duidelijk wel hebben... dat je daar dus hoopt dat het team meer een team wordt... en daardoor beter gaat presteren als team. Hij neemt een gok, hè? Hij neemt een gok. En, en om ze dan op het laatste moment weer erbij te halen... en dat is dan het plan... dan uh, ja, dat vind ik natuurlijk uh, dat zou ik niet goed vinden. Nee. Ja, ik, ik, ik bedoel, ik ben nooit in die positie geweest... maar als ik zo uh, behandeld zou worden, zou ik zeggen... nee, dank u. Nou ja, maar dat, dat verbaasd dus een klein nou. beetje. Alles wat ik eigenlijk van zowel uh, Teun de Nooyer als van... van uh, eigenlijk Teun de Nooyer met name... die heb ik nooit horen zeggen van uh, ik blijf beschikbaar voor oranje. En dat uh, vond ik op zich wel opvallend. Want ik had inderdaad zoiets gehad van... nou als je mij nu niet nodig bent, dan kun je het ook wel vergeten. Ja, dat is haar eeuwige vraag. Maar o, aan de andere kant, ik hoorde ook dat, uh, dat Paul van As... heeft het wel met hun ook voorbesproken. En ja. het is niet dat hun het... Uh, en dat zou helemaal nee. slordig zijn geweest. Zij hebben er natuurlijk niet zo als wij vanuit de pers vernomen... van uh, jullie zitten er niet meer bij. Dat is ook wel een gesprek vooraf geweest. En misschien heeft hij daar wel uitgelegd hoe hij het moet doen. Maar een aantal dingen weten wij natuurlijk niet. Nee, maar ja... Dus, uh, ben je ooit voor dit soort keuzes gesteld geweest? Heb je het meegemaakt? Nou, nee, niet zozeer. Uh, nee, omdat je natuurlijk je hebt individuele spotters en je ja, hebt. Wel eens, daar moet je natuurlijk ook keuzes voor maken. Het ja, gaat met name ook vaak wel om routes. Van wat, zijn, wat is de juiste en route? En vragen mensen dan wel eens om raad? Geert, uh, nou, laten we gewoon even Rintje Ritsma bij de kop nemen. Het lang doorgeschaatst. Iedereen zei, hij moet ophouden. Hij dacht, uh, bekijk het maar. Maar zijn dat mensen die dan in het circuit om raad vragen? Nou, dat is een dat is het type niet zo voor. Nee, eh, was, die heeft ook altijd gezegd van, ik, ga m uh, ik bepaal zelf wanneer ik stop. En dat, dat kan dus als schaatser dus ook. Hè. Ja, die maar ik, ik heb hem even als metafoor, zal ik nou zeggen. Ja, ja, als nee, oude eik die uh, misschien gekapt moest worden. Ja, nee, maar goed, kijk, uh, daar kon je veel van zeggen. Maar hij, hij zei zelf, en hij, en hij mocht al die wedstrijden meedoen... Ik schaats voor mijn plezier. Ja, dat, ik zou niet nooit. Ik bedoel, het uh, zegt Teun de Noor ook. Nou, ik ga gewoon ja. lekker bij Bloemendaal hockey de komende maanden. En dat is zijn plezier. En dan zegt van, nou ja, dat hij de Olympische Spelen dan wel of niet meedoet. Dat, ja, dat is natuurlijk wel. Maar hij heeft er ook al drie of vier meegedaan. Dus hij heeft misschien ook zoiets van, nou ja, het was een mooi afscheid geweest. Mm. Maar ja, het is in één keer niet zo. Want vorig jaar was hij geblesseerd. Maar ja, uh, dan ben je natuurlijk op een andere manier al. Uh, dan ben je misschien alweer blij dat je überhaupt nog weer uh, op die kan hockey. Geert, straks gaan we wat dieper op het uh, schaatsen in. Uh, u kunt thuis of onderweg, waar ook, uh, de hele week... vragen en klachten over de media inspreken op ons antwoordapparaat. Pen, papier uh, bij de hand, schrijf het nummer op. Leg het ergens neer op een zichtbare plek. En spreek in zodra u iets uh, tegenkomt waarvan u denkt... hé, hey, daar moeten wij eens over bellen. Mag altijd anoniem hoor. Vind ik vind het een beetje flauw, maar het mag. En uh, wij maken een selectie van de oogst van deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Waar ik me aan erger bij uh, sportreportages, sportvraaggesprekken... dat is dat vreselijke... Uh, wat iedere keer door alle sporters en reporters uh, gebezigd wordt. Als daar eens een keer een eind aan zou komen, dat zou me heel welkom zijn. Ik heb me hoogst verbaasd over het wetje leggen... van Everton Apel en Eddie Poelman van afgelopen weekend. Uh, uh, zij vragen zich af wat ze in een voetballoos weekend moeten doen. En ze vegen als sportjournalisten de stoel aan... met alle andere sporten behalve voetbal. Ongekend voor een sportjournalist. Verder uh, heb ik me hoogst verbaasd over hun wetje... over vrouwen en kinderen bij de wedstrijd van Ajax. Uh, zij noemen niet alleen vrouwen, kinderen, maar ook homo's. En uh, uh, nou, vroeg daaraan toe... Buitenlanders, gehandicapten, ouderen, en je hebt alles ten opzichte van al awesome van mannetjes. Gatsi, Dari. Nou, ik heb uh, net even de televisie aangezet, schaatsen. En daar zal een match mee zitten of weet ik veel wie er zit. En die deed verslag van de wedstrijden. Maar ik hoor niets over de tijden. Geen rondje, niets. Helemaal niets. Ik letst alleen maar over van alles en nog wat. Maar ik hoor niets, geen tijden over schaatsen. Dus daar heb ik totaal niets aan. Ik verbaas mij erover dat uh, als er geschaatst wordt... er steeds de nieuwsprogrammering wordt omgegooid. Nieuwsuitzendingen verdwijnen, of worden ingekort of verdwijnen naar andere zenders. Ik vind dat verhoudingen bij de publieke omroep wat dat betreft helemaal zoek zijn. Nieuws moet voorop staan. en sport kan prima naar de commerciële omroep. Dank u wel. Op vrijdag 6 januari keek ik rond twee uur naar het nos verhaal. Daarin was een item over het drama dat geafspeelde in huizen... ...waarbij twee meisjes zijn omgekomen... ...en één meisje in zorgelijke toestand in het ziekenhuis ligt... ...door ziektevergiftiging. De camera maakte van buitenaf door de luxe flex... ...opnames van de hulpverleners in de huiskamer. En daarbij kwam duidelijk een portret in beeld van twee kinderen... ...naar ik aanneem van één van de betrokken meisjes en haar broertje. Dit gaat me echt een stap te ver... ...en niet getuigen van enig respect. Ik vind deze manier van verslaglegging de NOS onwaardig... ...en vraag me ook af waarom ze het op deze manier in beeld hebben gebracht. Ik verbaas me al de hele week over de aandacht voor de republikeinse voorverkiezingen in Amerika. De kranten staan er alweer helemaal vol mee. En uh, ja, het Nogjournaal besteedt er ook al de hele tijd aandacht aan. Uh, vandaag, vandaag was er ook alweer een lang item over. Wat moeten wij daar nou mee? Het, als dit nou de laatste dag zou zijn, de finale van de verkiezingen, oké. Okay. Maar constant zoveel aandacht daaraan besteden. Max Antwoordapparaat 035 677 6001 wat opvalt? Twee vragen over de NOS. Eén over het drama in Huizen. Eén over de vele aandacht voor de Republikeinse voorverkiezingen. De hoofdredacteur van de NOS, Marcel Gelauf. Goedemiddag, Marcel. Goedemiddag, Robert. Marcel, eh, het drama in Huizen. Met zichtbaar in beeld de gezichten van de omgekomen meisjes. Ja, dat had niet, had niet gemoeten. Uh, ik heb uh, net nog eens even een keer teruggekeken naar die uitzending. Um, als je naar dat shot kijkt, dan was de bedoeling om te laten zien... dat de politie door het huis liep. Um, en de uitzending daarna is dat shot ook uh, verwijderd. In het algemeen gaan wij zo met privacy... omdat we uh, verdachten en slachtoffers uh, in principe niet laten zien. Er zijn wel uitzonderingen op. Dus dit was gewoon een ondo ondoordacht moment wat zo niet had gemoeten. Nee, een bedrijfsongeval uh, herstelt toen uh, zich de mogelijkheid voordeed. Ja, in de volgende uitzending was het weg. Goed. Dan de meneer die vraagt waarom er zoveel aandacht is uh, voor de Republikeinse voorverkiezingen in het uh, uh, journaal. We hebben een paar fragmentjes even op een rijtje gezet begint zich nu al een serieuze republikeinse tegenstander van de Barack Obama af te tekenen. Ik ga het vragen aan Wessel de Jong. De 76-jarige anti-overheidskandidaat Ron Paul blijft het goed doen. Hij werd tweede. Het lijkt erop dat de republikeinse kiezers nu concluderen dat er maar één kandidaat is. En dat is Mitt Romney. Wessel, dat Romney zou winnen, dat stond eigenlijk wel vast. Hoe overtuigend is zijn overwinning? Zelf spreken ze hier niet over een verkiezingscampagne. Zijn fans hebben het liever over de Ron Paul-revolutie. Ja, dat is Elke Bos van Roosentaal. Uh, Marcel, waarom is dit voor een Nederlander zo belangrijk nieuws? Althans, in de visie van de NOS. Nou, Het is belangrijk nieuws, zeker niet het belangrijkste nieuws. Uh, we hebben er best een aantal keer uh, aandacht aan besteed. Daar zijn we nu mee begonnen, omdat in de Republikeinse partij nu uh, de kandidaat uh, gekozen gaat worden. En dat wordt dus de tegenstander van Obama. We hebben nu twee deelstaten gehad, Iowa en New Hampshire. En daar blijkt eigenlijk uit um, dat het wel heel erg op lijkt dat Mitt Romney de tegenhanger van Obama wordt. Uh, nou, dat vinden wij belangrijk voor uh, Nederland, voor ons publiek. Omdat Amerika toch nog altijd... ...het meest invloedrijke uh, land in de wereld is, of zo ongeveer is. En dan is het heel belangrijk om te weten wie daar de president van wordt... ...en wie de, uh, de tegenstander van Obama wordt. Wat we zeker niet zullen doen, is al die uh, deelstaten aflopen... ...of alle staten aflopen, waar ook nog voorverkiezingen uh, worden gehouden. Het ging ons echt en het gaat ons echt om het nieuws van dit moment. Uh, en dat is uh, wie wordt, wie de tegenstander daarvan. Ik kan me wel eens voorstellen hoor, bij het gevoel dat het heel veel aandacht krijgt... Uh, maar wij, wij hebben heel bewust voor de nieuwsmomenten gekozen. Ja, maar je kunt je voorstellen, Marcel, stel dat Mitt Romney er wat langer over had gedaan om de kandidaat tegenover Obama te worden. Hè. Nu wint hij in New Hampshire en Iowa. Maar stel je voor dat die aanloop langer is, dan was je wel doorgegaan. Ja, maar niet... Uh... Op dezelfde manier, denk ik. Ik veronderstel dat pas uh, uh, aan het eind bij de laatste staten echt duidelijk zou zijn geworden wie de Republikeinse kandidaat zou zijn geworden. Dan zouden we zeker niet naar elke staat zijn gegaan en daar uitvoeren bij hebben stilgestaan dat daar ook weer voorverkiezingen waren. Daar hebben we ook intern van tevoren heel bewust uh, over nagedacht. We willen juist voorkomen dat Amerika wordt uitvergroot. Je merkt altijd wel een, een gerichtheid op Amerika vanuit Nederland, vanuit de journalistiek. En dat zorgt inderdaad misschien wel eens voor een, uh, voor, voor een scheef beeld. Ja. Um, dat, dat zijn we ons bewust en proberen we juist te voorkomen. Maar nu vonden we het gewoon nieuws. Ja, nou ja goed, inderdaad, uh, je hebt de Amerika, maar het, straks komen de presidentsverkiezingen in Rusland aan. Uh, misschien zijn er wel verkiezingen in China. Krijgt dat eenzelfde oog van het, uh, van het journaal als Amerika? de invloed van uh, Rusland op, op, op het Westen, op Europa, een stuk kleiner is. Uh, China, verkiezingen, uh, dat lijkt me niet, uh, niet helemaal logisch. Dus dat zal zeker minder, uh, minder aandacht hebben. Um, ja, en wat alle andere uh, omroepen en, en kranten en tijdschriften daarover doen, Ja daar kan ik natuurlijk ja. weinig aan doen. Maar ik snap wel dat dat het gevoel geeft dat de aandacht snel, uh, snel overdreven ja. is. Nou ja, weet je, als je, als je het NOS-journaal... Uh... Vergelijk met bijvoorbeeld wat de aandacht is die onze Belgische VHT-collega's genereren voor wat er nu in Amerika gebeurt. Dan zie je wel, we zeggen, een heel groot verschil. Hè? Dat is opvallend bijna. Oh, dat weet ik niet. Ik heb het niet ja. uh, geteld bijgehouden. Nee, nee maar, maar zij zijn, nee, zijn in principe veel minder Amerika uh, geïnteresseerd in de mate die je bij ons treft. Ja, maar misschien is het Belgische journaal ook wel veel minder buitenland gericht. Dan ja. uh, heeft er veel minder een blik op de hele wereld hmm. dan naar het binnenland uh, dan wij. Ik weet toevallig wel van de Belgische collega's dat ze veel minder correspondenten hebben. Ja. Wij vinden het wel belangrijk om um, nou ja, zowel aan ja, binnen- als buitenlands nieuwsantwoord aandacht te besteden. Goed. We doen nog één uh, uh, Republikeinse voorverkiezing en dan zijn we er vanaf voorlopig. En dan is Romney de kandidaat natuurlijk. Hij ja, is het wel. Uh, Beetje. Het zal zeker niet uh, nee. elke dag of elke week terugkomen de komende maanden. Absoluut niet. Ik dank je wel, Marcel. En een mooie zondag. Oké. Okay. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune.omroepmax.nl Geert Kuiper... Van TVM, coach van de TVM Schaatsbroek. Geert, zijn dit dingen waar je mee bezig bent uh, überhaupt in, in de drukte van een seizoen? Want we zitten nou toch uh, ja, lekker in januari. Ja, natuurlijk. Je, volgt, uh, te, ja, je kunt op allerlei manieren het nieuws volgen. En zeker in een setting waar je op een trainingskamp bent en dergelijke... dan volg je het nieuws uh, en dan uh, lees je de krant en alles hmm. wat er in Nederland gebeurt. En, uh, en ook wel wat er verder. En dat hangt natuurlijk van je eigen interesses af. Begrijp ik. En, uh, ik ben wat dat betreft wel... Jij bent wel geïnteresseerd? In. Ja, zeker. Ik, uh, als je nou over de Amerikaanse verkiezingen hebt... Ik heb uh, ook een Amerikaanse collega, Jim McCarthy... De krachttrainer van het team. En die, uh, die is echt tegen Obama. Dus die, uh, die is wel bezig met die Republike, uh, Republikeinse kandidaten. Ja. Dus uh, ja, ik, ben, ik, ik ken ze dan van naam. En ik, ik ben het er wel mee eens van... Nou, het begint nu, dus je, je brengt het even in de aandacht. En dan, uh, nou ja, je gaat natuurlijk niet alle 52-staten belangs... het uh, nee, zou overdreven nee. zijn. Maar een beetje aandacht ervoor. vind ik prima. Mooi. Uh, en, en, en wil je ook uitspreken wie het uh, uiteindelijk moet gaan winnen? Als, als, als, stel je voor dat een republikein Romney het opneemt tegen Obama. Heb jij ja. dan een idee van uh, ik nou, ben ik... voor die of tegen die? Nou, de Amerikaanse... Politiek wordt heel erg op de persoon gespeeld. Dat ja. ik, het natuurlijk gewoon, uh, ik, ga, ik zou liever voor een programma gaan. en Ik ken die programma's helemaal niet. Nee. Maar daar is het echt van. Uh, ja, dus ze proberen elkaar ook gewoon onderuit te halen. He? En keihard. Ja, het is net, het is dus net, ik, uh, ja. net de sportwereld. Ja. Ook, ja. Ja, bijna, ja. Dat ja. hebben we net aan New York gezien. Aan, uh, taken, taken, ja, keiharde maar. beslissingen. En, ja. uh, nee, maar goed. Uh, dat heeft me altijd over verbaasd. Dat, uh, en ik was blij dat we het in Nederland niet hadden. Maar ik ben toch bang dat we daar ook een klein beetje naartoe gaan de persoon die aan een partij hangt... dat die gewoon uh, toch ook bepaalt uh, de populariteit van de partij. En dat, ja, dat gaat mij eigenlijk een beetje te ver. Zijn schaatsers daar ook mee bezig? Of zijn die echt bezig met het seizoen en uh, met... Uh, ja, maar schaatsers zijn komt. net mensen, hoor. Want dat, ja? uh, die hebben uh, zulke brede interesses. Dat ja? gaat, uh, er ja, zijn kan er per zijn sporten een verschillen? ook aantal... verschillen. Ja, oké, okay, dat, zou, dat zou kunnen. Maar in de schaatswereld ken ik gewoon een aantal mensen... die, die, die inderdaad bijvoorbeeld Amerikaanse politiek heel belangrijk vinden... en heel ja. erg mee bezig zijn. En, dat, en er zijn ook andere die zijn... Uh, ja, die zijn heel erg met sport bezig. En sommigen weten helemaal niks van sport. En ook niet eens van hun eigen sport. Of van de geschiedenis nee. van die sport. Uh, ja, je hebt natuurlijk tegenwoordig uh, zit iedereen uh, met, een, uh, met een iPad of met een, met een laptop ergens. Uh, of een spelletje doen. Of, of sommigen spelen uh, schietspelletjes. En uh, met elkaar, je ja, kunt het zo, zo gek niet opnoemen. Het zijn net mensen. Nee. Maar goed, bij, bij dat EK in Budapest. Uh, ik las jouw column afgelopen ja, maandag in de volgende. Jij zat thuis. en uh, Toen dacht ik, hey, ja. waarom is hij niet in Budapest? <lacht> waarom staat hij nu op het ijs? Ja, nou goed. Dat, uh, ik bedoel, wij zijn met uh, drie ijstrainers bij een, uh, bij een ploeg. Met, met uh, zeven schaatsers. Ja, moeten we even noemen: is... dat is. Uh... Gerard Kemperus, Gerard Kemperus en Bart Veldkamp zijn natuurlijk. mijn directe ja. uh, collega's op tijd. Concurrenten blijkbaar. <laughs> <laughs> nou, nou, gewoon, nou, ja, Kemperus ja. niet. Want Kemperus is hoofdcoach. Hè? Ja, nou goed. Je zo zou je het kunnen bekijken als je op het moment dat je graag in Boedapest zou willen zijn en je hebt dan een collega die dat doet. Ja, maar ja, goed, dat is een. Ik zou er wel heel erg de pest over in hebben. <laughs> Jij <laughs> nou, ook. Ik had ook de pest in. Nou, als ik heel eerlijk, uh, natuurlijk was ik graag bij geweest. Maar je weet ook als je met elkaar samenwerkt en is het belangrijke. Uh, sleutel tot succes van samenwerken is natuurlijk... dat je ook daarin je, je offers moet brengen. En dit was er één, maar het was voor mij... ik zou een trainingskamp in Insel op dat moment gaan draaien... met andere schaters. Die, en we hebben natuurlijk altijd een deel van de schaters... die niet meedoet aan die wedstrijd. En die zou ik opvangen. En dat is ook een heel belangrijke taak. En uh, in dit geval deed ik dat. En op ja. dit moment is uh, Bart... Maar hoe, hoe erg ben je dan wel bezig met wat er gebeurt op dat EK? Oh, daar was ik heel erg mee bezig. Ik zat, ik zat eigenlijk volledig uh, in dezelfde... Uh, concentratie en uh, adrenaline stoten, uh, <lacht> ja, daar kon ik moeilijk uitschakelen. Je bent er gewoon mee bezig. Nou, geef, geef eens een beeld, want uh, hoe, hoe, hoe zit of sta jij er dan bij... op het moment dat uh, Sven Kramer uh, het laatste... Uh, nou opeens gaat ze over de finish, komt, want je schrik je dood natuurlijk... op de tien kilometer, ja, mijn Sven tien... twee benen, moed, <lacht> moed van de regels... Nou, als ik dat specifiek dat moment moet terughalen... dan uh, was mijn 10 kilometer, daar zat ik eigenlijk uh, heel ontspannen... begon ik daarna te kijken, omdat Tuurlijk. ik natuurlijk wist van... Uh, dit zijn twee jongens uit mijn team die gaan uitmaken wie Europees kampioen wordt. Even uh, Kramer-Blokhuizen. Ja, Jan Blokhuizen en Sven Kramer. En uh, goed, dan gaan ze van start en dan ben je eigenlijk... nou ja, goed, je bent een beetje zo van... Nou, ze hopen dat, niet, dat, dat ze niet achteruit waaien, dat kan op een buitenbaan. Had jij nog een favoriet? Dus, nou, nee, daar mag ik nee, me mag niet, zeker niet nee, over uitspreken. Mag, nee. Maar uh, wat dacht je? Wie, wie, wie zou het worden? Ja, he, voordat... ik had al, al, uh, al na de zaterdag had ik wel verwacht dat Sven ging Toch winnen. Toch wel. Ja. Omdat die had, uh, ze hadden twee directe duels ja. op elkaar op zondag. En, uh, ja, en Sven is daar gewoon een meester in. Maar goed, dan komt dat moment van ook alweer... Ge... Eerst was het geloof ik Blokhuizen die... Ja, dat was het raar raar moment dat in de 10 kilometer dat voor mij uh, de, de malaise begon. Ja. Want uh, Jan tikte een blokje weg en dan ja. word je gedisqualificeerd. Ik zag het blokje ja, wegtikken. Ja, en vanaf dat moment, uh, nou, dat was misschien een achterrondje of zo. Dat ja, dacht, van, ja, die gaat uh, gedisqualificeerd worden. Vind je dan... dat niet onzinnig eigenlijk, zoiets? Ja, ik zou daar, Want ik dan zou denk je, 10 kilometer een blokje. Nou ja, ja ze zetten dan doen. een tijdstraf op. We zijn er met een tijdsport ja. bezig. En ze overkomt ja. je dat, dan, uh, dan krijg je bijvoorbeeld een halve seconde ja. straftijd of zo. Maar dat is nu weer eenmaal niet zo. Het staat in de regels. En als je de regels heel strikt volgt. Nou maar het uitvoert. gaat altijd om, heb ik ook in mijn column geschreven, over interpretatie van ja. iets. En dat. Uh, maar goed, eh, als de scheidsrechter het ziet, en hij constateert dat... Eh, een paar jaar geleden is Christina Groves, een Canadese schaatser, ja. gedisqualificeerd... terwijl ze de winnende tijd op de 1500 meter heeft, de weken afstanden. Dus dat was ook een hele heftige... het was hetzelfde, eigenlijk hetzelfde geval. En Jan eh, is er heel gelukkig mee weggekomen, mag ik nu ja. achteraf zeggen. En maar kon, hij heeft mijn 10 kilometer verpest. In ja, geval, ja, want jij dacht, het zat goed in de rat natuurlijk. Ik zat goed in de rat ja. en toen kwam ook nog de finish van Sven. Ook op één been? Op één been en je Kijk, moet de schaatsen op het ijs uh, Bij hebben. een trotsprogramma? Ja, dat, nou inderdaad. Het <laughs> was wat korter dan een dikke date. Maar het was wel... Een Als je het echt à la letteren zou bekijken... dan zou die gedisqualiseerd ja. moeten worden. Schrok jij dus enorm. Dus ik denk, nou, daar, gaan, daar gaan we gewoon. We zijn, ja. we zijn in plaats van dat je denkt... Nou, de titel is binnen en de nummer twee ook... En er zit dan ook nog een kwalificatie voor de wereldkampioenschappen aan vast. Want de beste twee Nederlanders die plaatsen zich rechtstreeks voor vertellen Moskou. Vertellen jullie tegen schaatsers dus. dat ze niet op één been over de finish moeten komen? Ook niet in euforische toestand? <laughs> ja, je, je kunt alles proberen te vertellen, maar dan dat, ja, nee, ben je Zeven. eigenlijk niet mee bezig. Nou. Ik tegen Jan Blokhuizen hebben we inderdaad al heel vaak gezegd: Jan, rij nou niet het licht langs die blokjes. Want je tik ze weg en hij is ook. Ja, het is in een name. Ja, en bij Sven... Ja. Maar jullie noemen hem geloof ik ook Blokkie. Blokkie is hem ja. bijna. Ja. Ja. Maar dat heeft niet te maken nee, meer weer niet met de blokjes maken. van de baan. Nee. <laughs> Maar inderdaad... kan wel tegenwoordig. Ja. Ja. Maar Sven, die, uh, ja, normaal gesproken is Sven uh, zeer geconcentreerd... weet eigenlijk heel goed wat hij moet doen. Mm -hmm. En die kan je alleen maar als coach zelf soms uh, de verkeerde kant op sturen. Ja, dat is gebeurd in dus Vancouver. Op maar de misschien niet tien. meer over. Ja, nou, ja <laughs> was natuurlijk. ook op een team. Maar in ieder geval... Dat is twee uh, jaar geleden bijna. Ja, maar dat, daardoor heb je dus al een beetje een uh, disqualificatie achtergrond uh, met je team. En dan gebeurt er zoiets. Dan denk je nou is dat toch niet dat wij met de TVM Schaatsburg twee rijders gedisqualificeerd zien worden die in winnende positie liggen. Dat was echt... Uh, en wanneer was de angst voor jou verdwenen? Nou, op het moment dat ze zeiden de uitslag blijft zo staan zoals het is. Ja, nou ja, ik kan me ook nog voorstellen dat je contact hebt met, met de veldkampers en Kempkers die daar staan. Ja, nou, dat klopt. Uh, ik, heb, ik had gelukkig uh, reageren Gerard uh, direct op mijn sms en die zei: Van maar ja, dat hielp eigenlijk niet. Want hij zei: Het is nog steeds spannend, zei hij dus. Uh, en dat betekende dus dat ze ermee bezig waren. En, en Gerard heeft zelf ook gezegd: Die kwartier na de wedstrijd was veel zwaarder voor mij dan die kwartier dat ze met Coach. die veel mee bezig waren. Ja, geert, uh, we nemen altijd de sportweek onder de loep met Eddie Poelman, even te Napel, maar. Uh, Natuurlijk eerst onze vliegende kiep, onze verslaggever Jules van der Wart over oyevaars, Jules, over, uh, over Den Haag en over Lex en met Lex Schoenmaker. We zijn hier Ojevaars aan het tellen en uh, vorig jaar zaten er 33, had ik uh, zo'n beetje begrepen. Wat verwachten jullie dit jaar? Ik heb nu vanochtend 28 Ojevaars geteld en ik verwacht eigenlijk wel dat dat het aantal is wat hier dit weekend het gezien gaat worden. Dit zijn uh, dames uh, van, de, van de telling, uh, de Stichting Stork. Uh, naast mij staat nog steeds uh, Lex Schoenmaker. Lex, uh, Ja, je had het al over uh, Oude Den Haag, want dat staat in het wapen. Um, het gaat toch steeds beter met uh, Oude Den Haag? Jij komt ook terug van een, uh, een overwintering eigenlijk. Waar zijn jullie geweest in Turkije? Ja, en we zijn naar Estapona geweest. Oh, in ja. Spanje, Zuid-Spanje. Zuid-Spanje, ja. En uh, ja, daar hebben we geen oude vragen gezien, hoor. jammer genoeg. Dat zou je wel verwachten. Ja, maar ja, goed, wij zitten in een hotel. Dus ik denk niet dat ze daar zettelen. Maar eh, het was wel grappig toen ik trainer was van Aden, Dan zette er wel eens zich in het Zuiderpark. Dat was wel heel bijzonder. En wij keken met z'n allen eigenlijk naar die OOIVA. Omdat het ja, in ons uh, teken staat. Van, uh, of een embleem. En dat was wel leuk als hij daar zou gaan broeien. Maar ja, dat is, uh, dat was op een gegeven moment was hij weer weg. Dus dan was misschien toch uh, te onrustig in het Zuiderpark. Ja, er was één speler bij jullie. Lex Immers, die heeft een OOIVA op zijn rug. Ja, een hele grote oevaar op zijn rug, ja. Getatoeëerd. ja dat dat, is, dat is ff, vf. Vf. Ja, het is weer een heel bijzonder verhaal, maar het is wel ja. zo. Dus, uh, dat uh, vond hij uh, heel mooi, het embleem van ja, de dus uh, je ziet heel vaak uh, mensen toch, die bij Adel uh, zitten. Die een heel klein oevaartje op haar uh, ja. scheenbeen hebben zitten of uh, ja. op de kuit. Dus uh, je ziet het wel heel veel. Ben jij... Nee, ik heb geen Oiva getatoeëerd. Ik heb wel uh, een tatoeage, maar geen uh, Oiva. Wat staat daarop dan? Nou, dat zijn de, de namen van mijn zoons. Mm -hmm. Maar dat, is, dat geeft al aan hoe bijzonder uh, voor hem die club is. Maar dat is voor jou ook. Ik bedoel, het is je leven lang ook al uh, jouw club. Bijna wel, ja. Ik heb natuurlijk, ben daar op 15-jarige leeftijd begonnen. Met stage, eigenlijk. Toen ben ik in de A1 begonnen. Tot mijn 23ste. Toen ben ik vijf jaar naar Feyenoord gegaan. Teruggekomen naar FC Daag, toen zonder Oliver. En later is het weer Adel daarna geworden. En ja, de, de, vanaf die tijd ben ik ook trainer geworden en weer weggegaan. En weer teruggekomen als hoofdtrainer. Dus ja, ik heb er natuurlijk wel heel groot verleden. Maar je zegt net dat het wapen even weg is geweest bij de club. Ja, omdat het uh, FC Daag. Uh, euh, ik weet het niet 100% zeker hoor, dat kan er best ingezet hebben. Maar ik heb het toen niet in het embleem gezien uh, bij Adel. Het is dus later weer teruggekomen, maar het heeft ook bij ADO zelf in het embleem gestaan. Als ik nog een heel goed nakijk, het schuine dingetje en er zat een ooievaartje in, een rood-groen. Dus het heeft er wel altijd één gestaan, maar ik weet niet zeker of het bij FC Daag ook zo was. Ik zal nog even één vraag aan de dame stellen, want daar ja. gaat het om. Kijk, bij Go Eagles en bij Vitesse heb je een adelaar, een roovogel, die door het stadion vliegt. Maar zou zoiets ook met de ooievaar kunnen in Den Haag? Dat hij door het uh, stadion vliegt. Ja, en dan het ja. touwtje terugkeert als hij uh, ja, wat lekkers krijgt. <laughs> nee, nee. nee, nee, nee. Dat, uh, dat gaan we niet regelen. Maar dat hij over het stadion vliegt, zou natuurlijk heel goed kunnen. Want hier in de buurt van Den Haag en in Den Haag uh, hebben we iets van ja, tien uh, ooievaarsnesten. Dus de kans dat hij in de buurt van het nieuwe stadion uh, voedsel vindt. Nou, dus, daar uh, zijn uh, nog die... geen nesten. Uh, nee, geen nesten uh, tenminste, geen uh, in ieder geval, ja, er is genoeg ja. voedsel daar ja. te vinden, maar het is een heel nieuwe een hele grote nieuwbouwwijk. Ja. Dus dan zou die eventueel ook kunnen gaan zettelen. Ja, en of we is. moeten die mascotte laten vliegen. Dat kan natuurlijk ook, want die hebben ze wel, die ooievaar. Ja, nou, ik kan in ieder geval en toe uh, zeggen... dat er een, een ooievaarsnest is geplaatst ook. Een nestpaal in de buurt uh, van het stadion. Niet direct ernaast. maar hoop uh, huis, want dan ga ik gelijk ja. een lot kopen in de dus, loterij. Uh, ja. Want het zijn... schijnt uh, veel geluk te brengen, heb ik begrepen van u. Ja. ja, dan moeten ze wel poepen, hè. Dan moeten ze poepen op het, nee, op het dak... Dat brengt, oh, dat, geluk. Is, dat, is zo... dat brengt geluk. Dat nee, is beter, uh, beter was dat ze op mijn hoofd gaan zitten. <laughs> ja, wel leuk. Ja, het is wel leuk, ja. Maar... ja, ja je hoort het gewoon over. We raakten niet uitgesproken over, ja. uh, over de Ooievaar. Uh, ja, dit was het uh, vanuit Den Haag. En uh, we zien elkaar volgende week weer. Hoi. Dat is mooi. Geliefd symbool: de Ooievaar van uh, de residentie. Geert Kuiper, assistent-trainer bij de TVM uh, Schaatsploeg. Uh, Geert. Wanneer wordt duidelijk, want je bent dan assistent van Gerard Kempkes... samen met Bart Veldkamp, wanneer wordt duidelijk hoe de rollen verdeeld zijn... in de richting van zo'n EK? Wanneer weet je, ik ga dus niet mee? Nou, in dit geval was het best wel uh, laat, omdat we hadden een klein beetje... Ik je weet eigenlijk pas uh, als er een bepaalde wedstrijden zijn geweest... wie gaat naar zo'n wedstrijd toe? Ga je met, uh, met twee man of met vijf man? En je hebt eerst de selectiewedstrijden en dan eigenlijk op dat moment... moet je uh, razendsnel gaan schakelen van uh, wie gaat waar naartoe... En dat hadden we eigenlijk, uh, het EK was eigenlijk weer het selectiewedstrijd voor de WK. Nou, dan kwamen we dus in de situatie, we hebben al onze drie uh, deelnemers, die, uh, of eigenlijk vier, want we hebben ook nog een Pool in ons team, Konrad Nitswitski, die ook mee uh, traint. Die uh, hebben met z'n zich, zich met vieren allemaal geplaatst voor de wereldkampioenschap in Moskou. En dat betekende dus dat zij, uh, uh, nou ja, tot dan eigenlijk gewoon een programma hebben wat we kunnen afstemmen aan die WK. En die zijn allemaal naar uh, Tenerife vertrokken. Ah, en het, uh, dat begeleidt Bart Veldkamp op dit moment, die zitten ja. daar nu. En die komen daarna terug en kunnen dan een trainingskamp in Insel draaien. Nou, en, dat. en dan hebben we Irene Wust die, uh, die heeft zich ook nog uh, geplaatst als reserve voor de WK Sprint. Nou, en dat is een route die ik dan ga begeleiden. Dus ik ga uh, komende donderdag naar uh, Calgary toe om dat, uh, dat traject te doen. En Gerrit is op dit moment... Uh, die is op dit moment in Calgary. Die begeleidt uh, iedereen naar de World Cup. Ja, dat is heel ingewikkeld allemaal. <laughs> naar de World Cup volgende week Zal. in Salt Lake City. En dan uh, komt hij terug. En dan neem ik dat, dat daar dan over. En die gaat dan in Insel. Nou, dan ergens begin februari komen we allemaal weer bij elkaar. En is dan al het besluit gevallen wie naar Moskou gaat? uit de Ja, begeleiding? Is het op dit moment is dus nog niet duidelijk wie naar Moskou gaat. Maar Het zou nee. kunnen dat we daar alle drie heen gaan. Omdat uh, TV voor TVM is dat een heel belangrijke uh, zakelijke onderneming. Omdat ze daar met. Uh, 30 belangrijke mensen, gasten, naartoe gaan als directie. En uh, er zijn ook secretarissen en dat mm -hmm. soort dingen. Dus er worden ook, uh, ja, die worden daar toe gehaald. En, en in het verleden heb ik ook daar vaak, uh, nou, dan licht ik daar de wedstrijden toe. Dan heb je eigenlijk een iets andere rol dan, ja. dan op het ijs staan. Maar ben ik wel uh, aanwezig om nou, bijvoorbeeld dat op te vangen. Ja, want TVM, dat moet het toch even uitleggen, is een... Een verzekeringsmaatschappij ja, voor en vrachtwagens en met name. Een sponsor, Onder andere de, de schaatsploeg, ja. uh, waar jij deel van uitmaakt. Uh, en dan zeg je, ja, dan in Moskou uh, doe je ook zaken blijkbaar. En dan uh, help jij een handje om het, het pad voor de zaken te effenen. Nou nee, eigenlijk gaat het om dat, dat de mensen die daar zijn, die, die gaan naar de wedstrijden kijken. En die krijgen daarnaast, uh, nou ja, wordt het natuurlijk goed gegeten. Dat hoort ook bij de TVM en uh, er wordt een borreltje bij gedronken... en daarnaast wordt hun, uh, nou ja, van, echt vanuit de insight... gewoon informatie over de wedstrijden ja. gegeven. En uh, ja, dat is voor de coaches wel een belangrijk iets... want de schaatsers kunnen natuurlijk op dat moment... Uh, uh, die hebben daar geen tijd voor en dat is iets wat wij opvangen. Ja, Zee, jij, jij vertelde net, ik ben, ik ben wel geïnteresseerd in, uh, in hoe dat in Amerika gaat... met die voorverkiezingen, republikeinen en uh, straks de presidentsverkiezingen. Wie gaat dat opnemen tegen Obama, zittend president... Heb jij enig idee uh, waar jouw nieuwsgierigheid naar ander nieuws ook vandaan komt? Want je bent dus niet een sporter die zich heeft opgesloten in zijn sportwereld... maar blijkbaar een bredere range heeft. Ja, waar komt dat vandaan? Dat weet ik eigenlijk niet. Kan er zo van huis uit zijn? Ja, weet ik niet. mijn moeder was, uh, was ook zo, denk ik. Uh, dan krijg je al veel van mee. Uh, bij ons stond altijd, uh, altijd een radio aan... en ook altijd wel op, uh, op nieuws uh, en actualiteit en uh, de dingen die je volgt. Nou, ja. Ja, ik, heb, ik heb geleerd om. Uh, kijk, als je sport is dat. Uh, je moet je ook, ook ergens je ontspanning vandaan halen. En, en ook een keer wat, wat breder kunnen kijken dan alleen in die sport. Ik heb nooit uh, mezelf helemaal kunnen opsluiten in de sport. Als sporter niet en als, als trainer ook niet. En toen ik in het begin trainer uh, werd. Toen. Uh, ik kan wel eens misschien nog wel een leuke anekdote. Toen, uh, toen zeiden de atleten van toen. Onder andere Martin Hersman... zei, waarom zit jij niet, niet in de trainingsboeken? Uh, meer te studeren, want ik vind dat je daar misschien wel iets meer over zou moeten weten. En toen zei ik van, ja, maar ik vind het heel belangrijk om mij te verdiepen... in hoe mensen zijn hoe mensen denken. En dat een belangrijk onderdeel van mijn coaching te maken. Als ik gewoon mensen, allerlei... Ik heb eigenlijk, we hebben wel tien of twaalf schaatsers gehad. Die moeten ze dan eigenlijk alle tien of twaalf, moet je die mensen kunnen lezen... van hoe zijn ze. En die zijn zo verschillend allemaal. En als jij dan niet het vermogen hebt om je te verplaatsen in... In schaats 1 en in schaats 12 die misschien uh, wel, wel helemaal uit elkaar liggen qua gedachten. En dat vond ik een belangrijk, uh, een belangrijk iets om met mijn atleten om te kunnen gaan. Ja, alleen lijkt me lastig. Want dan moet je lastig, heel veel, veel mensen verdiepen en dan moet je hun eigenaardigheden leren kennen. En, uh, en hun uh, onmogelijkheden en hun mogelijkheden en hun uh, nukken en hun uh, Ik zei ook niet dat het makkelijk was. Pot voor Dikkie, want nou noem eens één, een, uh, hoe, hoe benader jij iedereen Wust Nou, Irene Wust ja... De, kijk, dat is ook een soort samenspel tussen de coaches. Want uh, Irene Woest is heel erg, uh, hangt heel erg aan Gerard Kemkes. Maar ook wel eens op een manier dat ze uh, behoorlijk met elkaar botsen. En op dat moment stap ik vaak naar voren als degene die haar opvangt. Dan ben je de mediator. Dus eigenlijk een beetje de mediator van... Uh, dan probeer ik de standpunten van Gerard wat uh, te verzwakken. En die van haar, zodat ze weer met elkaar... Uh, verder kunnen. Dat, dat klinkt zwaarder dan het is misschien... Mm. maar op sommige momenten is dat wel een flinke botsing geweest. En wanneer doen zich dat soort van momenten voor? Kun je daar uh, min of meer de klok op gelijk zetten? Nou, je, je weet natuurlijk dat uh, een aanloop naar belangrijke wedstrijden... Dan, uh, en, en bij iedereen is het eigenlijk altijd in, in, in het begin van het seizoen... dan komen de wedstrijden eraan en dan heeft ze altijd het idee ja. van... Uh, nou, ik kan het niet meer en uh, nou ja. Dus meestal ja. is dat oktober, november... En, en dan is, het, dan is het sterk afhankelijk van hoe gaat het met haar vorm. Als het uh, niet loopt en het niet wil, ja, dan, dan, komt er natuurlijk, uh, dan komen er natuurlijk vraagtekens. En uh, die moet ik dan proberen weg te ja, nemen. Ja, dan hoor je een heleboel uh, persoonlijke dingen. En uh, je bent uh, getuige van clashes tussen coach en uh, uh, sporter, topsporter. En daar mag je niks van opschrijven in de Volkskrant. Nee, dat klopt. Dat mag niet, hè? Nou, nee. dat nee, is altijd heel kan subtiel niet, nee. Nee. Nee, Maar ik wil maar zeggen, je hebt wel een column in de Volkskrant. Ja. Een aardige column. Ja, echt altijd met, met plezier te lezen. Uh, Des maandags. Nou, Omdat, het is meestal nee, donderdag, donderdag, trouwens, donderdag. Donderdag, donderdag. Nou, ja, ik herinner me die, die column over, over Boedapest van vorige week. Maar die, was die niet op maandag dan? Stond die later in de week? Ik gang. heb, uh, ja, vanwege dat uh, Van de EK. Dat was op dinsdag, ja, okay. omdat ik toen uh, bij de Volkskrant aangegeven... Van, nou, als jullie nu tot donderdag ja, wachten, dan is het dan... wel een beetje koud geworden allemaal. Ja, precies. Ja. En als het kan, plaats hem dan uh, dinsdag ja. erin. Zeg maar, waar haal je die, die, die, die stof vandaan voor de Volkskrant, voor een column? Eet... Waar vind je die? Ja, waar vind je die? Het zijn... Het, het, ja, meestal gaan ze wel over de actualiteit, maar ik ga ook wel eens terug naar vroeger. Ik heb ook wel eens een column geschreven over mijn eigen schaatsloopbaan... en uh, de, de raakvlakken die er dan zijn... Soms gaat het over uh, de regelgeving of dingen waar ik, waarover ik me verbaas. Uh, een enkele keer reageer ik me af op, uh, op de buitenwereld... die uh, misschien wel eens, wel, wel eens wat overdreven veel commentaar op onze uh, ploeg ja. heeft. Uh, ja, Mooi dat... stukje laatst over je moeder. Ja, nou, dat, dat kan dan ook. Uh, ja, moeder? Mijn moeder is overleden in, uh, in maart vlak na het seizoen. Ja. En... Uh, ja dat, dat was voor mij altijd een inspiratiebron geweest. En, uh, en dan begint de winter zonder je moeder voor het eerst. En dan, dat voelde echt heel anders dan... En, uh, en je moeder was ook jou uh, min of meer uh, degene aan wie jij informatie verstrekte... over wat je aan het doen was. Ja. Ik, en dat uh, vond zij dat interessant was, en leuk. Precies, zij luisterde ja. altijd uh, ja, over mijn, mijn reizen... En, en waar we naartoe gingen en dat soort dingen. En dat, uh, dat verhaal moest ik altijd aan haar doen. En dat is natuurlijk uh, als ik wegging en als, ouder, als je ouders, ouder wordt dan... Uh, ja, ik heb nooit het risico genomen om niet afscheid te nemen van tevoren. Dus elke keer voordat ik wegging, was vast de prik. Even bij mijn moeder langs. En uh, ja, dat is dan ineens verdwenen. En dat was wel een inspiratie voor een column, ja. Dat is een mooie column. Dank je wel. Altijd rond dit uh, tijdstip, zo tegen 10 voor 2. Het wekelijkse onder ons zit tussen sportverslaggevers Eddie Poelman en Even Ten Napel. Met hun kijken op de afgelopen sportweek. En elke week leggen ze ook een wetje, de beide heren. En u kunt er iets mee winnen. Let even op dus. Het was me het weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddy. Goedemiddag met Evert. Keel, waar hang je uit? Ik zit uh, boven op Max. Boven op Max? Ja, Max is zit op Max de derde verdieping weg, uit te zenden. ik zit op de vierde verdieping in het Mediapark. Ik uh, ben bezig met een reportage over de wereldbeker skiën in Wengen. De slaaie. Jij zit in de wintersporten. Maar als je dan toch bij Studio Sport bent. kan je dan even op een bureau gaan staan. en over de afdeling roepen dat het Palmeiras is. En niet zoals gisteren de presentator. die Palmeiras. en dat soort onzin. Maar terzijde, jij bent in de wintersporten. Ik ben in de wintersporten, ja. Ik mag volgende week zelf op wintersport gaan. Het is hartstikke spannend. En het ziet er geweldig uit daar in Wengen. Maar ja, wintersport is maar voor Nederland niet zo heel erg belangrijk. Belangrijker was het hockey, hè? Het hockeynieuws deze week toch? Ik vind het echt schitterend en opvallend. En ik vraag me af of het van die, die Paul van As... nou een kamikaze actie is. Ik denk het wel, hm. ik denk het wel. Want dan wordt hij dus van de zomer afgestraft. Of hij wordt een geweldige trendsetter natuurlijk... door het begrip teamsport een hele andere dimensie te geven. Ja, hij wordt of olympisch kampioen. En uh, of hij wordt inderdaad afgemaakt. Want als je Teun de Nooier en, uh, en Taken Taken maar eruit gooit, ja, dan moet je let hebben. Stel je voor dat bed van Marwijk uh, van Bommel en Matthijssen. Uh, of, of Snijder passeert vlak voor de DK. Nou ja, uh, misschien dat van Marwijk uh, de afgelopen vier interlands liep het toch niet zo goed, ik ben dat Nederlands al val. Misschien dat hij wel eens moet overwegen om, uh, weet ik veel, van Persie en, uh, en Snijder uh, ernaast te zetten. Nou ja, ik, ik denk dat Van Marwijk wat behoudender is dan deze van As. Met dubbel S, hè? Want ja, goed, dan, euh, <laughs> dan krijg je dat. Nee, maar ik, ik, vind, ik vind het een mooie actie. en een, uh, Tenminste als, uh, als beginsel. En uh, ik ben heel nieuwsgierig naar de, naar de uitwerking. Maar uh, het is wel een mannetje dat durft. Ja, ik, ik hoorde overigens in het begin van dit programma, in het eerste uur, Ed van Tijn zeggen. dat zowel Cruijff als Van Gaal het niet moeten gaan doen bij Ajax. Maar hij zet zijn geld op Marco van Basten. Dat is toch wel weer een hele nieuwe trend. Ja, nou ja, ik, uh, ik heb hem niet goed meegemaakt, maar hij is een tijdje lang met eenhuizer tussen mijn, uh, mijn buurman geweest, in mijn jeugd jeugdfontein. Uh, maar uh, uh, hij liep toen wat verward rond en volgens mij uh, is hij nog steeds niet helemaal uh, bij, bij de les. Want uh, ik moet eerlijk zeggen, in Van Basten zie ik voor Ajax tenminste helemaal niks. Hmm. Moeten we nog even terugkomen op onze weddenschap van vorige week? Ja, nou ja, dat uh, Ajax had overzien. Zo is inmiddels uh, gebleken dat dus blijkbaar het gelijkheidsbeginsel... Het was toch maar Turks voorbeeld die ja, ja. Uh, dat voorstel dat ze deden. Het gelijkheidsbeginsel daar niet bestaat. Want dat in Nederland uh, alleen vrouwen uh, toelaten uh, discriminatie blijkt te zijn. Dus ja. uh, wettelijk uh, niet kan. En nu schoolkinderen, nu gaat de onderwijsinspectie zich zeg mee maar, bemoeien. Ja, nou, daar, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Want het begint nu met, uh, met de Ajax-AZ... En dan de volgende stap is Os Almere om uh, scholieren vrij te krijgen. En de stap daarna is bij jou in de tuin uh, Ermelo 3 tegen Huizen zetten. gaat wel weer heel ver, Poel. Nou, laten we maar een nieuw weddenschapje opzetten. Uh, ja, nou, dan, uh, dan gaat het erom wie gaat er door en, uh, en wie valt eraf. Ik uh, zet mijn Gildebuij, Ajax. Ik denk dat toch AZ uh, in alle rust uh, met uh, Verbeek als, uh, als, als leider, als grote leider. Uh, uh, de, de bol weer trekt en uh, doorgaat uh, naar de volgende ronde. We gaan het zien. Tot volgende week, de mazzel. Uh, veel plezier met het uh, je, uh, schaatsen en het uh, skiën daar. Komt heel goed. Hoi. En gaat u mee in de weddenschap met Eddie? Die zegt AZ gaat het winnen. Of denkt u dat even het gelijk heeft die zijn geld op Ajax zet? Zie onze website, de Klik op wetje leggen. En vul in wie u denkt dat gelijk eh, krijgt. Onder de eh, goede uitslagen een gloednieuwe prijs eh, die we verloten. En dat is het exclusieve perstribune Evert Eddy T-shirt. Wie zou het niet willen hebben? De perstribune.nl eh, en klik op wetje leggen, Geert. Ja, de muppets, hè? Ja, de muppets, waren duidelijk. ja. ja de muziekje eronder is... Ja, zeker. Maar ja, het zijn wel twee actieve mannen. Hè? Grappige staat. Ja, die lopen al een tijdje mee. Zeker. En ze kunnen moeilijk afscheid nemen. Maar nee. ik, ja, het is niet dat ik ze het aanraad hoor. Maar uh, nee. dit is. Uh, ja, even ten Napel, die komen we er vaak tegen. En die, uh, die zat meestal bij het marathonschaatsen betrokken, als dat er nog is. Ja. En uh, dat heb ik ook nog een tijdje gedaan. Ja, uh, nou ja, schaatsen kom je veel bekende verslaggevers tegen. Hè, die al, hé, hey, een nou, maar het in het uh, circuit. Ja, 65 worden, uh, die gaat gewoon uh, uh, uh, lekker door. gelijk die heeft nog zijn 40 verjaardag met hem gevierd. Ja, je wordt vanzelf ouder ja, natuurlijk je wordt vanzelf ouder. Uh, in, in die sport. Zeg maar, uh, jij gaat nu dus naar, uh, wat was het, Calgary met uh, Irene Wust, Irene die ontevreden was over de afloop van het afgelopen EK met een derde plaats. Ja, omdat iedereen sowieso uh, niet tevreden is met elke plek die uh, niet de eerste plek is. Het is echt een, uh, een winnares en uh, die, zal, uh, die zal altijd uh, proberen ja. te winnen... en dan ook niet blij zijn als ze niet wint. Maar dat nee. is ook haar kracht. Maar ja, ik, ik zag zelfs als leek dat Sablikova absoluut de nummer één zou worden. Ja. En ja, en Pechstein, pardon, zegt, daar staat ook een schaatsmonument... Dat klopt, maar Irene zou zich nooit op voorhand bij een nederlaag neerleggen. En dat nee. is haar kracht ook, want uh, haar Olympische medaille in Vancouver, goud, goud op de 1500 meter. Toen waren wij al heel blij met een medaille, maar ja. Irene had maar één kleur en dat was goud en daardoor won ze hem ook. Nou ja, die drie kilometer van het afgelopen week die had beter gekund, hè? Ja, dat, nou Ja, goed, dat klopt, maar zij, zij rijdt aanvallend en daar wordt ook wel kritisch naar gekeken. door ja, die De balans lekt er wel uit, de eerste en tweede ah. helft van die race. Dat, dat klopt Snel wel. Als, is, en, uh, maar zij, als zij langzaam ga, weggaat, dan krijgt ze hetzelfde probleem. Ja, dat ze Want ook, ook. het heeft uh, ja. te maken met verzuring. Ja, ze. En een schaatser kan. Uh, die, die, die, die, die moet in die schaatshouding. Dus je hebt een lokale ja. verzuring op je bovenbenen. En je hebt natuurlijk het gewoon moe worden. En. en ja, Die lokale versuring treedt altijd op. Ze vonden het ook maar, hoor ik aan na afloop zeggen, gezeur, hoor, van al die verslaggevers. Die zeiden, je bent te snel weggegaan en dan, uh, dan kom je te laat binnen. Ja, nou goed, als je wint heb je gelijk en als je niet wint heb je blijkbaar ongelijk. Ja. Maar zij, zij moet op die manier rijden. Ja. Het is ons inderdaad al heel vaak voorgehouden. Waarom gaat zij niet zo sabelijk overrijden? Maar dat is een heel andere spotter. Ja. Dat is een spotter. en die is natuurlijk in het voordeel als de omstandigheden langzamer zijn. Omdat je bent gewoon langer onderweg. Dat betekent dat al die afstanden die komen in een ander bereik. Ook qua energiesystemen. En dat is... Uh als de tijden 10 seconden lang zijn, dan ben je Maar meer. wat heeft Sablikova uh, dan mee wat iedereen tegen had? In, tijdens dat is van gewoon... buitenlucht Nee, nee, dat heeft niet met de omstandigheden. Maar zij heeft gewoon de spiervezels Zelfs. van een duuratleet... Ja. die later verzuren en waardoor ze dus Jawel. minder last van dat soort dingen heeft. Maar ze kan blijkbaar ook zodanig op die korte afstanden rijden... Sablikova, dat ze in de buurt uh, van, de, van het klas meklaar... Nou, de 500 meter was natuurlijk in principe dramatisch. Maar de 500 meter, doordat de omstandigheden langzamer waren dan normaal... zijn ze langer onderweg. En dat betekent dat de steer, het diepe steer, meer kans heeft... Om die afstand goed mee te doen. Eventueel tijd te winnen. Ja, zeggen, volg jij uh, staatssecretaris Bleker een beetje ja, als, uh, onze baas uh, van uh, natuurbeheer. Als, uh, dat klopt, als je inderdaad uh, in de landbouw zit, dan, ja, dan heb je he? met meneer Bleker te maken. Nou ja, uh, uh, hij is wel van de, van de megastallen. Hè? En wat zegt de ja. veehouder? Dat ik daarop tegen ben. Ik heb in het begin van de uitzending gezegd dat we 70 koeien hebben. Nou, dat is zeker niet de megastal vol. Dan heb je, heb je misschien één hoekje van de stal vol. Ik vind niet dat, uh, dat, een, dat een boerderij op een uh, industrieterrein thuis hoort. En dat is misschien wel waar we uiteindelijk uh, over ja. praten. Ja, je gaf al aan, je bent wel breed georganiseerd en geïnteresseerd... in de wereldpolitiek, de gewone politiek. Hebben wij nog politieke aspiraties? Lokaal, landelijk? Is er wel eens ja. geweest, maar ik, ik, ook daar gaat het weer over het programma. En uh, ik heb nog niet echt een partij die zegt: van, Nou, dat en, dan zou ik mijn eigen programma moeten schrijven. Maar uh, zoveel heb ik nou ook weer niet in mijn maas. Ik hey, dank je wel, Geert. En een mooie zondag en ja. een mooi schaatsseizoen. Um, Zodanig Tom van het Hek met Langs de Lijn. Hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Want ik ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse Radio. Robert de Wit is in Roosendaal nationaal kampioen. Meerkamp geworden bij de heren. Met 7449 punten. Windsurfer krijgt u van Koos. <lacht> Op een lijst van meer bij Enkhuizen is een landelijke selectiewedstrijd in klasse Windglider gehouden. Bij de zwaargewichten rond John van der Starre. En bij de dames zegevierde Anita Jons. Op <lacht> plaats.